Meneer Bommans, er zijn mensen die lopen zo door een jaar en door het leven heen... blijkbaar zeer afwezig en verstrooid. Het lijkt net of ze er vaak niet bij zijn. En dus is mijn grote probleem... hebben die mensen toch een idee dat de tijd verstrijkt. Hm. <lacht> ja, als volwassenen, dames en heren, vliegt de tijd... Als kind helemaal niet. Ik weet niet hoe we dat wel eens is opgevallen. Als kind was het iets heel anders. U herinnert zich wel wat een vrije woensdagmiddag was. En wat een oceaan van de tijd een half uur opblijven was. En dat is allemaal verdwenen. En ik vraag mij af, nu het over twaalf is, hoe komt dat? Ik geloof dat dat komt omdat alles in die tijd nieuw en opwindend was. Ik deed bijna alles voor de eerste keer. De volwassenen gaat repeteren. Ze raken aan de dingen gewend, ze voegen die in een bepaald schema en zodra we dat gaan doen, begint de tijd te vliegen. Er is een wet, geloof ik, en die luidt zo. De snelheid van de tijd wordt groter naarmate we aan het leven gewend raken. En als dat waar is, dan zou dus ...de tijd langzamer gaan lopen als de dingen om ons heen weer nieuw werden. En dames en heren, inderdaad zien we dat gebeuren. Bijvoorbeeld op een reis. Bent u wel eens een weekje in Brussel geweest? En is het u dan nooit overkomen dat u na twee dagen in uw hotelbed wakker werd... ...en plotseling bedacht, ik ben pas eergisteren vertrokken? En het is dan bijna niet te geloven, zo lang lijkt die Brusselse tijd... Of u logeert bij een vriend, waar? Ook daar zijn de dingen nieuw. Hij heeft andere zeep, een beetje groter. Hij heeft andere handdoeken, zijn een beetje kleiner. Hij heeft ook een vrouwtje dat wat kleiner is. En alles. <lacht> ja, u, u zit met die vriend te praten. U bent daar net een, een, een dag vrijdag aangekomen. Het is een zaterdag, zit u met de witte kachel. En opeens denkt u, gisteren was ik nog thuis. Zo ontzaggelijk langzaam gaat de tijd als we de dingen weer verrast en eh, nieuw bekijken. En dat komt omdat u heeft geleefd als een kind die paar dagen. Op hetzelfde moment begint dan de tijd zich uit te breiden en wordt een enorme oceaan. Waarin de meest wonderlijke dingen zich afspelen. Ik geloof dames en heren dat de grote vijand van de volwassenen de sleur is. Als u erin slaagt om die om te zetten in iets spannends, iets fascinerends, dat u werkelijk boeit, dan wordt zo'n jaar eh, eindeloos. En leeft u werkelijk tienmaal zo lang. U moet proberen om alles wat u doet voor de eerste keer te doen. U moet als het ware in bussen leven alsof u in Brussel logeert. Het geheim is dat u alles een beetje anders doet dan u gisteren gedaan hebt. Het is waar, de dood kunt u niet ontgaan. Dat is ook niet erg. Want dan begint de grote logeerpartij bij een gast hier die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.